Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Colombia is een grote lading drugs onderschept die bedoeld was voor Nederland. In totaal werd 14 ton cocaïne gevonden in een container die op het punt stond om naar Nederland te worden verscheept. Op beelden is te zien dat de drugs in grote zakken van 50 kilo zitten. Volgens de president van Colombia is het de grootste drugsvangst in 10 jaar tijd. Het is niet duidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Minister Karremans twijfelde al één dag na zijn ingreep... bij de chipfabrikant Nexperia of die maatregel wel genoeg was... om te voorkomen dat kennis naar China zou verdwijnen. Dat blijkt uit een brief die in handen is van de NOS. De dag na de ingreep van de minister was er een rechtszaak... van bestuursleden van Nexperia die de Chinese topman weg wilden hebben. En namens de minister werd een brief naar de rechter gestuurd... waarin stond dat Karremans bang was dat zijn bevel zou worden genegeerd... De rechter besloot dat de topman weg moest. Op de klimaattop in Brazilië is nog altijd geen akkoord in zicht. De top is officieel voorbij, maar landen onderhandelen nog over het afbouwen van fossiele brandstoffen als olie en gas. In een concepttekst van gasland Brazilië stond daar niets over, tot onvrede van onder meer de Europese Unie. Olieproducerende landen zoals Saudi-Arabië noemen het onacceptabel om op grote schaal te minderen met fossiele brandstoffen. Voormalig Trump-aanhanger Marjorie Taylor Greene vertrekt uit het Huis van Afgevaardigden. Ze was jarenlang een trouwe bondgenoot van Trump, maar de afgelopen maanden werd ze steeds kritischer. Greene vond dat de president te veel treuzelde met het openbaar maken van de Epstein-documenten. Trump trok daarna openlijk zijn steun aan haar in. Het weer het blijft grotendeels droog vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 3 tot 6 graden, maar door de zuidenwind voelt het kouder aan. Vanavond meer bewolking en vannacht in het westen kans op wat natte sneeuw. Morgen overdag trekt een gebied met neerslag over. In het oosten en noordoosten in de vorm van sneeuw. Dan wordt het 2 tot 5 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat bij knap het watergraafsmeer een file van 3 kilometer. En de vertraging is 10 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Ruivenraansveen ook een kwartier vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij. En op de A9 Diemen-Amstelveen bij Amstelveen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Yeah. ZFM. Nee. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ...toebak leeft. Wordt met het uur groter pijn ook hier. Zeker, zeker de weersten, de, de, de, de files en zo. Goed, tweede gedeelte van het radioprogramma. Straks hebben we er weer tijd voor. Ja, wie is dit jarig? Nou, onder andere hebben we het ook over hele bijzondere dingen. Dat ja, doen we normaal. Nee, nee, nee, we hebben geen, geen ABBA draaien. Het gaat echt het gaat over heel iets anders. En ook die man is, zou jarig zijn geweest. Game nog? Het no? is nog steeds de VPRO. Nee, het is niet de, de, de VPRO, maar we hebben het even over deze stem. Deze stem was wel heel bijzonder. Corgalus Cor zou jaren zijn geweest. Straks daar meer over. Eerst even fijne muziek hier op de radio van Muggenhalt. Otters. three, four, patent op zitten. Zullen we de Rolling Stones hier nog geld van krijgen? Of zal het allemaal uh, gewoon uh, vrij zijn? Ja, de merken orders hier bij zien best days of my life. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Zeker twee grote groots in de van Maar kijk even naar de geschiedenis. 1906. Naast de bestaande radiografische noodkreten, zoals het Engelse CQD, is er een nieuwe? En dat ging zo. SOS Save or Ship, daar stond het voor. Later hebben ze daar alweer allerlei dingen op bedacht. Zoals Save or Souls, daar heeft het mee te maken. Later hebben ze daar dan nog weer heel veel andere creatieve dingen mee gedaan natuurlijk. Hè? Ken je dit nog, deze serie? Zit het ook een beetje in verwerkt. En het hele duidelijk, dit is Inspector Moors namelijk. Het hele duidelijk zat natuurlijk in dit. huis. Ik vind ik zo'n lekkere muziek ook gewoon. Hoe je niet zo vaak... Nou goed, SOS, daar gaat het over. Het is ooit in gebruik genomen, voor het eerst door de Amerikanen... ...na de ondergang van de Titanic. Want die had het namelijk, die had dat CQD gebruikt. En daar werd niet op gereageerd, toen ze, nou weet je wat... ...dan noemen we ook een andere kilohertz, ook een andere oproepkanaal... ...waar niks anders op gehoord mag worden dan alleen dat noodsignaal. Dat was 500 kilohertz. En dan dit geluid... Dan wordt het een stuk duidelijker allemaal. Dus dat moet uh, ja, een hoop uh, ja, mensen meer gaan redden. En uh, uiteindelijk, uh, ja, die manier. Weet je wat nou wat het CQD betekent? Nee, dat betekent niet. Dat betekent wel. come quick danger. Ja? ja? Come quick? Ik heb, het uit, ik heb het opgezocht. Ja, oké. Okay, come, come quick danger. Come quick. Nou. Die, ja, ik vind het wel uh, een goeie. Uh, ja, die andere spreekt natuurlijk ook, meer door de verbeelding. Goed, wat speelt er nog meer? Ja. Nou, het leuke is dat we in 2012 ontdekken onder Australische onderzoekers... Ja. dat ja. Sandy ja. Island, ja. dat eiland ja. dat al jarenlang op diverse landkaarten vermeld staat... het bestaat gewoon helemaal niet. nee. De fout zal volgens Sean Higgins uh, waarschijnlijk uh, komen... door uh, dat, uh, dat ze dachten dat ze een rif hadden aangezien voor een eiland. Of een verkeerde locatie hadden doorgegeven voor een ander eiland. Het is gewoon maar elke keer overgenomen. Ja, gewoon Een van de walvisvaten. Eerst was ik aan het lezen dacht ik: Oh, ze hebben een walvis. En ik: Oké, oh, dat is ook een klein eiland. Dat is wel een heel klein eiland. Ja, heel klein, Maar we schrijven op. Hele grote walvis. Ja, hele grote walvis. En uiteindelijk hebben ze hem weggehaald, want daar bestond gewoon helemaal niet. In 1955, de eerste Russische waterstofbom wordt tot ontploffing gebracht. Ik vast, Hou je vast, daar gaan we. Dus hij 3 seconden. 2, 1, 0. Klinkt wel een heel knullig ontploffingje, dit hoor. Maar ja, ja. Is op per afstand want is dat gefilmd natuurlijk. Later hebben ze nog weer de Tsar Bomba gedaan. Die was meeg, uh, 50 megaton TNT. Dat was op 30 oktober in uh, 1961. Nou nee, ja goed, je hebt ook allerlei andere bommen nog van Amerika. Die hebben ook wel, Ze hebben echt een tijdje echt pech elkaar opgeboden met al die bommen. En, en ja, dat, ik vond het een gegeven moment echt... De, Duizend bommen en granaten! Houd het toch eens een keer mee op, idiot. <laughs> ja, wat Deze man is ook overleden trouwens, hè, gisteren. Nee, dat is hem niet. Nee, dat is nee, hem dat, niet? Nee, dit is een ander. Oh, oké. Okay. Uh, in 1963, dat heb je nog niet gezegd volgens nee? mij, dat de Amerikaanse president John F. Kennedy wordt vermoord. From Dallas, Texas, In ja. flash apparently official president Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Ja, yeah, bizar. John Connelly yeah. die raakte dus zwaar gewond tijdens de aanslag. En yeah. Lyndon B. Johnson die wordt dus de nieuwe president. Ja, zeker. Die wordt ingezegd in het vliegtuig. Er is al zoveel over het, uh, gezegd, natuurlijk. Ja, en daarom... de, ik had nog eens even gekeken naar de Saprudo film. Uh, de, de, weet je, die bankdirecteur die uiteindelijk filmt met zijn eigen kamer. En dat is de saprudo film. Die is heen en weer verkocht. Uh, en uiteindelijk ook weer terugverkocht. En aan de saprudo familie. En uiteindelijk hebben die weer verkocht. Aan een museum voor 16 miljoen. Maar goed, uiteindelijk deze film kwam pas in 1975 bij het grote publiek onder de aandacht. En toen gingen er heel veel mensen naar kijken. En, en, uh, en uh, op zichzelf. Uh, Zagen toen dat ze dachten van hé, hey, maar dat klopt helemaal niet. Dat kan niet één iemand helemaal niet geschoten hebben. Dat is veel te ver weg. En Billy Hicks, een gast die uh, uh, uh, uh, zeg maar stand-up stand comedian, doet, die had dit erover gezegd. It's waar. Het called the sniper's nest. It's glassed in. It's got the boxes sitting there. You can't actually get to the window itself. And the reason they did that, of course, they didn't want thousands of American tourists getting there each year going, "No fucking way." <laughs> oh. I can't even see the road. Shit, they're lying to us. There's no fucking way! Not unless Oswald was hanging by his toes. Upside down from the ledge. Nou, hij uh, toont hiermee aan en zeggen we, ja, je mag in die glazen box mag je niet komen. Want dan kan je zelf door het raam kijken en denk je vanzelf, ik kan helemaal de weg niet zien, hij kan helemaal niet geschoten hebben. Je moet heel iemand anders zijn geweest. Eh, nou goed, daar zijn heel veel verhalen over natuurlijk. De Nolly, Gra Nolly Grass is natuurlijk het beste plekje om te schieten. En daar schijnt dat de, even de schot bij die hersenen zo te uitklappen op, te zien zijn. Nou goed, genoeg over uh, de Amerikaanse uh, president die in 1963 vermoord werd. Ja, in 2011 Oswald. wint uh, Benny wint als eerste Belgische tv-format een Emmy Award voor de beste comedy. Nou, die weet je toch wel, dat is van die... Uh, die dames die dan uh, een hele sexy onderbroek laten zien aan elkaar. Ja. Terwijl er gewoon jongeren vlak naast zitten. Dat ze denken, huh? hebben die überhaupt nog seks? Weet je, <laughs> dat is wel heel grappig is dat. Uh, kijk, uh, 1854. Ik vond het een bijzonder verhaal. Executie van Johan Hendrik Kemper... En Kemper is een Duitse man die uiteindelijk, ook wel heel slecht slechte jeugd, uiteindelijk in Nederland terechtkomt in Amsterdam. Hij heeft verschillende werkgevers. Zijn vader woont in Amerika, daar wil hij graag naartoe. Maar hij heeft er heel veel geld voor nodig. Zijn laatste werkgever die heeft hem eruit gegooid omdat hij te, te, te laks was, te, te, te lui. Hij had het dus niet. En hij had gezien met die werkgever dat hij heel veel geld had. Dus dan had hij maandenlang voorbereid. Hij wist precies wanneer de, de werknemers eh, het huis verlieten... en wanneer het het was in het huis om het geld daar weg te halen. Hij liet zich insluiten in die boerderij. Hij wist daar binnen te komen. En in de morgen waren de werkmannen net weggegaan. En hij probeerde daar de, spoel, de boel te, te plunderen eigenlijk. En werd betrapt door de dienstmeid Petronella. Die stak hij neer met zijn bijl. En uh, een pistool wat hij ook meegenomen had. Oh. Daar kwam weer een andere vrouw bij. Die stak hij ook neer met echt bizar veel messteken. Drie kinderen in de in de, de hoe noem je dat de bedstee die werden wakker. Daar heeft hij het ook een paar van neergestoken. Oh. Dus het werd uiteindelijk een, een een rechtszaak waarvan drie moord en twee poging tot moord. Nou, die man uh, is eerst nog gevlucht naar Den Helden. Daar hebben ze hem opgepikt. Uh, nou, ja, goed, Hij heeft uiteindelijk ook bekend. En, heeft uh, hij een doodstraf gekregen? Hij heeft een doodstraf gekregen. De... Hij heeft dat uh, heel gelaat ondergaan. Maar het is een bizar verhaal deze uh, Johan Hendrich Kemper in uh, 1854. Ja, nou, nog een tijdje daarvoor had je dus dat een aanhangster van het Oranjehuis... die wordt te Winterswijk door de burger Krijsraad bericht om ter dood veroordeeld en standrechtelijk geëxecuteerd. En het was Freule van Dort. Het zou dus een soort politieke moord zijn. Maar het was wel zo van... ze waren bezig om haar uh, dan, dan neer te schieten. En, en met z'n allen stonden ze om heen. En het lukte maar niet om haar dood te krijgen. Wat? En uiteindelijk, ja, en, uh, uiteindelijk was het zo van... Uh, ze was dus gekwetst en doorboord. Eén ene hand nog naar de hemel uitstrekkend. En uh, smekend om een spoedig uiteinde. En uh, uiteindelijk uh, is ze nog in de fik gevlogen. En hebben ze nog geprobeerd ge, uh, te blussen. Maar uiteindelijk is ze toch half levend begraven. Dus de freule vreul, hey? van Dort. Dus de <laughs> eerste en de enige politieke uh, ja, moord. Ja, informatie gelekt of zo. Dat was het Ja, heel bijzonder. Heel <laughs> bijzonder verhaal. Nou goed, altijd leuk om de geschiedenis even uh, in te kijken wat je kan vinden. Oeh, was dat in Nederland? Nou, je weet het allemaal. Ja, dat was zeker in Nederland. Dat was zeker in Nederland. Nou goed, ja. straks de verjaardag, dames en heren. It back ja, zeker. Dat is Toe Sterren van de soccer, van Kings of Leon. We hebben een nieuwe single uit die heet Wolf. Ja, dat weet ik, ja. De wolf. Ja, zeker denk je die in Nederland goed gekozen om dat hieruit te brengen. Spreek zeker dat de verbeelding. Alhoewel er wel al een halte toe wordt geroepen tegen te, te veel wolven. Daar wordt wel naar gekeken. Nou, dat voelt, we ons allemaal dat voelt we allemaal aankomen dat het uiteindelijk wel zal gaan gebeuren. Goed, het is er weer tijd voor. Ja, zeker. Wie is de jarige We kijken erna. Zeker, Korgalis zou jarig zijn geweest. Hij overleed in 1997. Ja, toen was hij 87 jaar oud. De stem van de VPRO. <middels> even luister, is zo leuk? Dit is nog steeds de VPRO via de Zanderhulp. In afwachting van het nationale hit gebeuren vragen wij uw aandacht voor Ron Flon Flon met Jacques Plafond. Jacques Plafond. Korgalis was eigenlijk gewoon een gast die alle reportages deed en uiteindelijk was Peter Flik die dacht van ja maar je hebt een geweldige stem, kan je niet alleen aankondigingen maken voor, te, voor radio en televisieprogramma's of zo. Nou dat wilden ze wel. Uiteindelijk was bijna elk VPRO-programma was eigenlijk voorzien van een inleiding van deze Corgales... Ik hoor, Galus ook allerlei columns, die las je nou ook nog wel voor. Dat is ook nog wel weer grappig om naar na te luisteren. Even kijken. Cor ja. Doe je werk, man. Je bent aan de beurt. Oh, ja. moet ik nu al. Jazeker. Toen ik mij ochtend luisteraars, zeg maar een half uur geleden. in mijn bolide spoede. van Amersfoort in noordwestelijke richting. Nou goed, we gingen een tijdje door, maar hij is echt een aparte stemgeluid. Ja, ik ik hij zit bij mij echt wel op mijn harde schijf uh, als ik hem hier hoor. Wat leuk. Ja. Nou, vandaag uh, wordt Jamie Lee Curtis, die wordt uh, 67. Zij is van 1958. Zij is een actrice en zij is ook van uh, de film Halloween en True Lies uh, en Trading Places en zo. Ik vind het een hele leuke dame. Ja, zeker. En er zit ook altijd van die, echt van die leuke muziek zit erbij, hè, bij uh, Halloween. You don't know what death is. Dat geluidje. Dit was, uh, was natuurlijk Halloween, maar ook in True Lies had ze... bombastisch. and waar ze echt leuk in voor te voorschijn kwam, was natuurlijk ook in een fish-cold banda. You know, oh ja. My and Do you speak Italian? Molto pericoloso. Is the woman they love. They all set out to commit the perfect crime. To 20 million. To a job well done. But it turned into something. George moved the loot? Les? Ja, precies. Dat was heel bizar, vooral Fiscals Bonda. En zij sprak dan Frans en er werd een van die gasten werd helemaal, helemaal wild. Ja, precies. Oh, ja, John Dus moest natuurlijk ook verleiden om er uiteindelijk weer het geld terug te krijgen. Nou ja, dat soort dingen allemaal. Uiteindelijk zat ze ook nog in de film Scream. Een hele spannende film. Scream, met het masker. Daar werd later nog pas een plaatsje gemaakt met Scary Movie. Dat was dan weer heel humoristisch. Ik vond het ook wel erg leuk dat zij samen met Zwarzenekker een film speelde. En dan was zij getrouwd met hem, maar stiekem was hij een geheim agent. Ja, was dat niet True Lies? Was dat True was dat True Lies. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dan ging haar ondervragen. En dan zat hij al heel intieme vragen te stellen en zo van... Hou je van je man? En met zo'n scramble de stem. En zo, een erg leuke film vind ik Oké, okay, grappig. <laughs> nou, uh, ja, hij wordt vandaag 85 jaar oud. De man die bekend werd met dit. Frank Duval. Hij maakte muziek. En uiteindelijk was, uh, was hij gevraagd... voor Tatort een muziekje te maken. En dat sloeg wel aan. Van Tatort, dat je van dit natuurlijk. Een beetje een mystiek geluidje ook weer, hè? En aan het einde van zo'n serie werd er altijd een aftiteling gemaakt. En in die aftiteling moest er altijd echt een mooi plaatje komen. En daar werd hij voor gevraagd. En nadat hij een paar muziekjes had gemaakt, ja, werd hij gevraagd voor Der Alte, DERK. En voor dus, uh, dit uh, Tatort. En dat heeft hem eigenlijk uh, 60 afleveringen uh, uh, opgeleverd, 120 afleveringen van DERK. Uh, nou ja, goed, uh, hij heeft echt heel veel muziek gemaakt. En uh, later heeft hij nog op zichzelf nog een hit gehad met dit. Het is altijd een beetje zweverig, ja? nadenkend, waar heb ik niet te kijken, een moord, die opgelost is. En er zijn altijd slachtoffers. Ja. Zo'n zo gevoel krijg ik altijd bij de bij muziek van Frank Duval. Oh, Goed. Okay. Hij is 85 geworden. Ja, vandaag is ook de geboortedag van uh, Charles de Gaulle. En de Gaulle die werd dus op 4 uh, april al uh, in 2005 nog door de kiezers, de kijkers, tot de grootste Fransman aller tij, tijden verkozen. Uh, Want hij wilde ook hij graag had, dat hij erg bekend zou worden. Maar hij is dus in 1970 al overleden, maar hij is wel bijna 80 geworden. En hij was de grondlegger van uh, de Vijfde Franse Republiek. En dat is de huidige staatsvorm. En uh, die bestaat al uh, dus sinds 58 vorig jaar, uh, vor, vorige eeuw. Waar, waarin de meeste macht dus naar de president gaat. Daar oh. kan uh, Trump nog wat van leren. Ja, je moet in de leer. Nou, ja. die, die gaat hem wel pakken hoor. Ja. Nou, als hij, hoe lastig hij heeft gereageerd op zijn Twitter-account of zijn uh, X-account. Maar, maar, maar die De Gaulle was toch wel uh, ook in de Eerste Wereldoorlog bij Verdun. Heeft hij gevochten? Ja, kijk. Die heeft echt gevochten. Ja, die heeft wel. Die hè? had geen excuses van nee, ik heb last van spoor. Nee, ik nee. trek het even niet. Nee. <laughs> Sorry, trek het niet. Nee, dat is wel wat anders, De goal. Hè. Ja. Maar goed, uh, hij wordt vanaf 75, een grote hit met dit. Little Steven. Steven van Zand. Hij is een Amerikaanse gitarist bij Bruce Springsteen. Hij heeft ook allerlei dingen geschreven voor Bruce Springsteen. Onder andere heeft hij ook uh, dit geschreven. is al better days. En later heeft hij met andere gasten ook muziek gemaakt. En hij werd eigenlijk zeer boos op het feit dat in Zuid-Afrika. had je Sun City. En daar kon dus de blanke man genieten van een heerlijke vakantie. Maar daar waren ook wel donkere mensen, ook wel slachtoffer van. Dus toen uh, maakte hij dit. Dus als uh, artiesten werden gevraagd om in Sun City op te, op te treden voor allerlei uh, decadence gasten, doe dat niet. En daar kwam dus een plaat uit en die werd ook een groot. Uh, apartis, uh, artist uh, United Against Apartheid, uh, Sun City, uh, oh. was uh, zeg maar het doel. Om dat tegen te werken. Goed, dat ging over uh, Little Stephen. Dat is een Disciples of Soul, zo heet de band hè, waarin zat. Op dezelfde staat. dag ja? is ook Tina Weymouth jarig. En zij was de Amerikaanse basgitarist van. Talking Heads en de Tom Tom Club. Oh ja, oh ja, dat had ik even moeten pakken. Ja, ik wel je even even daar zat nog gelijk boven gewoon, hè? Ja, zeker. Lachen, hè? Nou goed, uiteindelijk wordt hij, uh, werd hij 68, overleed in 2008. Er is een gast die uh, Davy Graham, hij is gitarist, ik kende hem helemaal niet. Hij had een andere gitaarstemming bedacht. D-A-D-G-A-D. -D ja, snap je hem? Nou goed, de gitaarsnaar iets anders omzetten. Dan krijg je een soort ja, een dissonant geluid. En dan kan je keltische muziek meemaken. Nou, hij heeft één hit gehad. Ik denk, nou, dan wil ik hem ook weten. Angie. Angie. Je speelt het. is dus een hele andere manier van stemmen. Hij heeft in 2007 nog allemaal uitgebracht, vlak voor hij doodging. Het is keltisch, het is folk, het is Iers. Het is best wel bijzonder. David Graham. Overleed in 2008 en uh, heeft wel wat uh, mensen geïnspireerd. Onder andere ook, heeft hij ook Jimmy Page van Led Zeppelin geïnspireerd om muziek te maken. Nou goed, laatste. Laatste. Ja? Helemaal uh, ik, allemaal. Ik ben uh, helemaal... Uh, nou ja, wie had ik nog? Oh ja, Scarlett Johansson. Ja? Zij is een actrice en zij uh, deed ook de film Lost in Translation en The Avengers. En zij is 41 jaar geworden. Ja, en Scarlett Johansson die... Mooie dame. Ja, het is zeker een mooie dame. Die heeft zelf ook gez gezongen, hè? Met Peter York Helemaal niet onverdienstelijk Nee, nee. Ze is uh, groot geworden met onder andere de film Lost in Translation Met uh, Bill Murray ja. Ja. En daar is ze volgens mij ook een beetje door gaan zingen Want daar was een uh, karaoke uh, uh, in. Ze no is heel is er goed, maar ook niet heel slecht en ze is natuurlijk ook ooit in Home Alone geweest. Uh, dat was een heel klein kinderrolletje. Uh, Alex land the toilet seat down on his thing again. This is a scam to get out of having to turn in a science project because his bug died. Maar goed, dit is Home Alone En dan hoor je een haar stem echt als een heel klein meisje nog. Ik het zo dat is ook wel lekker onschuldig. schuldig. Lief. Ja, goed. Yeah. Schalotje Hansen. En hoe oud werd ze dan ook weer. 41. 41. Wat? Ja, mooi leeft dat ja. er nog Ja. Is. Goed, straks de Zandvoortse berichten, dames en heren. Eerst maar even hier muziek van Girl Group. She goes. Daar gaat ze. Van de laatste is dat toch? Daar gaat het. Ja. De... in deze plaat. Gewoon een laagje op een laagje. Jazeker! Daar gaat ze! Daar gaat ze! Ja, zeker die de laagjes hebben toch heel helemaal in zich geïnspireerd, hè? Girl Group! Ja, simpelweg, maak het niet te moeilijk. Je kan wel heel interessante namen zoeken, maar het zijn gewoon eens wat je meiden bij elkaar die muziek maken. En dit was There's she Goes. Goed tijd voor de Zandvoortse berichten. Too wat leeft... Nieuws uit Zandvoort. Zeker. Zandvoort moet ontdekken dat, uh, ja, dat het uh, toch wel interessant kan zijn... om hier en daar gewoon wat wilde dingen te plukken. Wild plukken. En uh, tussen de tegels kunnen ook dingen groeien die je gewoon kan eten. Tijdens de Klimaatweek kregen negen Zandvoorters uh, dus, uh, uh, workshops... om te kijken uh, wat ze kunnen gebruiken uit hun naaste omgeving... om daarmee te koken. En dan halen ze de Haarlemse culinaire uh, Herborist. Noem je dat? Herborist? Ja, Herborist. De Marjolein... Uh, Tries Schijn, die liet het zien. En uh, die was door de gemeente gevraagd om mensen hier in Zandvoort bewust te maken. wat er allemaal om omheen allemaal druk uh, groeit. 11 november waren ze hier, dat was al een tijdje geleden. Ze hadden een tafel vol met uh, paardenbloemen, rozemarijnen. Uh, doven, netel, noem het allemaal op. En daar ging ze dus alle dingen over vertellen. En uiteindelijk hebben ze het ook in de praktijk gebracht. Ze hebben ze koffie gemaakt van paardenbloem. Lekker. <lacht> ja, oh. Maar goed, de ingrediënten. Die kwamen nog steeds bij de supermarkt. Die paardenbloemen. Ja, nee, die Maar <laughs> Je kan er toch lekker bij vullen. En ik heb wel ja. meer mensen gehoord. Die, die, die, uh, die gewoon dus, uh, de natuur in lopen. Ik denk van, oh kijk, oh, dat egeltje is net aangereden. Nou, oh, er zit nog geen maden. Nou, die kunnen we wel nog wel iets mee doen. <laughs> nog geen maden. Oh, <laughs> maak me gek. Uh, er, er is, uh, op 1 december is er een Toco-drama. Ja. Het drama is de groep. En die speelt Queen Lear in het Circus Theater Zandvoort. Ik heb zelf zo. Dat dus vind ik eigenlijk wel leuk. Ja. De voorstelling begint om acht uur. Voor je is ruim vooraf geopend. Tickets kun je dus uh, kopen via de website van Circus Standort. Dus ik vind het wel leuk dat er weer eens toneel gespeeld wordt. Ja, ze zijn wel vaker die geweest. Ik ken ze ook. Want ik heb vroeger wel uh, theatersport bij hun gedaan. Bij oh, oh, wat Bart, leuk. Bart, Bart van Heel. ken hem persoonlijk. Hij okay. is wel grappig. dat is jaren geleden. Dus ik heb er nog een, een kunstzinnig artikel. Want uh, de, de kinderen zijn enthousiast over try-out kunstlessen. Ja. En Hilly uh, Jansen, die is dus... Uh, gestopt met uh, werken en al die andere dingen meer... en met, uh, met die kunstlijn. Ja, die was helemaal maar, klaar mee. Maar ze gaat uh, vanuit Stichting Beleefd Zandvoort... gaat zij dus uh, uitdaging aan um, om kinderen... vijf kinderen heeft ze dan uh, vier lessen gegeven. Een soort try-out. En dan kunnen ze dan leren schilderen, tekenen... en allerlei andere kunstzinnige dingen. Kunst en cultuur. En de meiden die waren helemaal enthousiast. Ze zeggen al, we gaan niet stoppen, we gaan verder. Ze hebben dus die lessen gehad in de oude brandweerkazerne. Nou, aan de weg. Daar komen we je vaak tegen hier, want dan zit hij bij Goedemorgen Zandvoerder toch weer aan om er even wat te vertellen over de, de camping de Zandvoerder natuurlijk, Geert uh, Sietsema, en hij is afgelopen maandagochtend geweest bij de vergadering van Provin Provinciale Staten en er zijn wat vragen gesteld en uh, ja, daar heeft hij dus uh, dingen verteld over hoe het toe gaat daar en hij wil erop wijzen dat ja, de meting van die stikstof anders is geworden en hij wil echt graag dat er contact komt tussen de recreanten van de Zandvoerder en de provinciale staat om één om tafel te, te krijgen. en te gaan praten over de vergunningen. die daar nog niet zijn afgegeven. en dat daar ook belangenverstrengeling zitten en dat één bedrijfje. verschillende mensen heeft. Uh, uh, noem je dat? Uh, dingen heeft verteld. Uh, verleend, vergunningen verleend. die misschien niet helemaal kloppen. Dus uh, ja, die gast is echt gedreven tot op het bot ook. Hè? Als je hier op terecht. dan ja. denk je. wauw. En elke krijgt ze toch weer een klein beetje voet tussen de deur. en uh, die ondernemer moet echt wel op zijn handen bij het hebben gepraat. Fuck! Ik krijg gewoon niks voor elkaar. Ja, ja nou, hij doet wel echt het stinkende best. Ik, ja. ben, uh, ik vind het echt een ja. hele enthousiaste man. Vind ja. ik dat. Een heel leuk is dat. Morgen is er in... Daar de gaat hij net weg. Daar gaat hij. Hij gaat net weg. Daar ja. Ja. Ja. Ja. Ja, is er uh, iets over kunst in uh, de blauwe tram. Ja. Van 2 tot 4. En dat gaat over Van en Picasso, als ik het me niet goed herinner. Maar uh, kijk even bij pluspunt. En dan kan je daar ook kaarten kopen. Je kan ook gewoon aan de zaal komen. Er is een lezing door een hele bevlogen dame. Oh ja. En dat is echt leuk. Ik ben er een paar keer geweest. Ja, echt, goed, ja. de moeite waard. De lezing die we gemist hebben was gisteravond ja, van uh, genootschap Oud-Zandvoort. Ja. historische Koen van Ma Marit. Koen Marit, die heeft... Een, een lezing gegeven over namelijk de verandering van Zandvoort... van Visserdorp naar Badplaats. En ze denken dat dat plusminus 200 jaar geleden... is dat met de aankoop, in, de aankoop van de Heerlijkheid of zoiets. of was er een of andere kroegjes toen aangekocht... door een, of een man, man en die heeft er toen van Visserdorp zeg maar een badplaats gemaakt... dat heel veel mensen oh? niet graag bij de waterkant wilden komen. Nou goed, 2026 wordt het jubileumjaar. En deze lezing was een blauwe tram, ja, helaas. Maar goed. Ja, het is wel interessant om daarna te kijken wat er nou precies veranderd is van een ja. vissersdorp naar badplaats. Vast nog wel ergens terug te vinden, die lezing natuurlijk. ook. Okay. denk zo. Tijd voor de Zandvoortse Bre Nee, tijd voor uh, Jolande Keus, maar die hebben we nog niet opgezocht. Nee, die gaan we ga die gaan gelijk opzoeken. opzoeken. Ja, ik ben benieuwd wat je dit keer ke kiest. Dan pak ik even het laatste album van de Charlatans. Appetit. van de muziek, The Charlatans Appetits. En dat is te vinden op het album We Are Love 1 en Al Liefde, zo kan je ook de wereld in kijken. In plaats van overal, maar kanttekeningen. Daar is de helemaal niets. Nee, sorry, ik zit nog een beetje met Ongehoord Nederland in mijn hoofd, waarschijnlijk. Dat ik daar nog een beetje op terugkom. Goed, ja, we hebben nog wat gezien staan. Ja, twee albums die komen uit van de Beatles. 1963 komt het album With The Beatles uit. Whenever I want you around, yeah, close your eyes and I'll kiss you. Ja, with the Beatles. Ze beginnen met de opnames in oktober. En uiteindelijk van mei tot en met oktober nemen ze het op. En uiteindelijk komt het uit in november 1963. Die is tegelijkertijd, ook met de moord van John F. Kennedy. Die komt die uit. Dat is natuurlijk wel een beetje apart. En Het is het eerste album waar ook George Harrison eigen nummers schrijft: Don't Bother Me. En er staan nog meer mooie dingen op. Little Child, little child. Little child, won't you t There were bells on a hill Wait, oh yes, wait a minute, Mr. Bozeman er staan ook een paar covers op, onder andere dit natuurlijk, van Little Richard. En nou goed, dit is 1963, 1968 komt uiteindelijk natuurlijk het, album, het witte album uit. En het grappige is, uh, ik had het weer denken, waar je, het witte album is natuurlijk helemaal wit. Er zijn vier foto's bijgeleverd van de Beatles, die zitten er gewoon los in. Verder, het hele album is gewoon, is niks te vinden. Je denkt van, is er nog over nagedacht? Ja, er is echt een uh, hoestontwerper bijgehaald, Richard Hamilton. En die had echt iets met pop-art. Die ging naar het minimalisme. Terwijl pop-art juist heel druk is. Ging hij naar een hele witte album. En dus ja, die zit een hele bijzondere uh, stuk op. Zo onder andere ook dit hè. En je weet wel zelf wel wie hierdoor geïnspireerd werd. Merlon mensen werd hierdoor geïnspireerd om oh. alle gekkigheid uh, te ondernemen. Het is echt uh, allerlei stijlen door elkaar. En uh, uiteindelijk, uh, George Martin wist ook niet precies wat hij mee moest. Het is toch duidelijk door dat de Beatles elkaar vandaag groeien. Omdat ze, ja, er zit een slaapliedje in, er zit dit in, hard rock. Er zit, maar er zit ook dit in. Number nine, number wat is nine, dit dan? Nine, mensen luisteren naar, nine, het duurt negen minuten. Nine, het is allemaal geluiden. Het is raar nine, tot iemand op het idee kwam, nine, misschien moet je het nine, wel achterstevoren draaien. Nine, ja, en als je het achterstevoren draait, want dit stukje hoor je al, dit is achterstevoren opgenomen. Dan hoor je Paul McCartney voor ongelukken. Dat je denkt, kijk, dat was de boodschap in deze plaats. Revolution number 9. Altijd een uitdaging om die uh, weer op te pakken en dan je plaatspel uit te zetten en dan gewoon achteruit te draaien. Kijk, je denkt, hoor ik hem echt op hulp roepen? Nou. Dat was het uh, witte album van de Beatles wat uitkomt in 1968. <laughs> Met uh, ook wel weer geinige dingen erop. Lijpe shit. Lijpe allemaal. shit, ouwe. Ja. Ja. <laughs> ja. Stel. Het is over twee dagen is het verander je wachtwoorddag volgens uh, Young Capital. de is een van de Maar nou is het wel zo, dat ik uh, ik lees net lees ik eens een artikel. Dat, uh, dat uh, Gen Z, uh, dat zijn de jongeren. Ja. Die schijnen dus nog slechtere wachtwoorden te gebruiken dan 80-plussers. Admin 1. Ja, nee, gewoon 1, 2, 3, 4, 5 en oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En misschien nog verontrustender admin, inderdaad. Ja, admin, ja. Maar, was... uh, maar het is ook weer zo van, uh, ik kan je ook wel aanbevelen van uh, pak bijvoorbeeld uh, de woonplaats van, uh, van jouw uh, jou opa ofzo. En ja? als dat uh, in Alkmaar is, dan begin je gewoon Alkmaar en die twee aantjes doe je dan een apenstaart ofzo. Ja. ja. Dat soort dingen, als ja. je dat doet, dan wordt het al een stuk ingewikkelder. En uh, of iemand uh, jouw favoriete artiest of zo. En dat je daar uh, ook wat aatjes in, uh, in een apenstaartje doet of zo. Ja. Dus uh, nou, dat is uh, dan wel grappig. En dan een jaartal of zo. Dat maakt het, uh, de, de, hè, dan heb je toch wel een hoop mogelijkheden. Ja, maar je moet ze eigenlijk wel weer opschrijven. En dan schrijf je op in je agenda. En je agenda ja, precies. Ja. Als die gejat wordt. Maar dan ja. moet je ze ook een beetje encrypted schrijven. Ja, eigenlijk ook weer. Ja. ja Het is wel goed voor de hersenen hersen. Maar het ding. Ik weet een paar wat gebeurt echt wel uit mijn hoofd vandaan. Dat is toch wel waar. Ja, maar als ik ja. bijvoorbeeld een uh, Wilco 1960 gebruik. En ja? de O is een, een nul. En dan de 1960 is... Ja, maar je die... hebt echt iets met cijfers ook, hè? Ja, en dan, ja. En dan, dan is jouw 1960, 1960... Oh, je bent helemaal niet van 1960. Nee, ik ben Dat, is dan, dat is dan gewoon een, een, een, een trap, weet je wel. Dat je dan denkt van... Oh, dat moet 65 zijn, hè? was dat toch? Ja. ja, 65. Ja, en dan denken ze... Oh, dan, dan doen ze het steeds fout. Dan zetten ze steeds 65 in plaats van... Ja, maar ik heb jou Prima, niet ja. als wachtwoord hoor. Nee, dat snap ik. Nee, dat bedoel ik. met het laatste wat niet hoort. Heb je hebt Brad je hoofd, Pitt, Pitt natuurlijk, hè? En ja, Brad Pitt, ja, ja. Ja, dat is toch een goede vergelijking. In plaats van die spelbaas. Maar kan je ook plusjes doen, hè? Dat, is dat, dat ook ik toch genoemd wordt, zeg maar, naar één zin samen met Brad Pitt. Vind ik al heel eerlijk, gewoon. Ja. Goed, het is dus tijd voor je landenkeuze, Ja, daar staat alweer klaar. klaar. De bassist ik van de band is jarig. Dit is Road to Nowhere. En uh, dat was een hit in 1985. En die dame die is van 1950. Ik zet hem aan. Ja, zeker. 30 jaar geleden met de Rotten Over van de Talking Heads. Dat spreekt nog steeds tot de verbeelding ook. Ik dacht, ja, we zijn ook op de weg naar Destruction. Nou, waar gaan we naartoe? Geen idee. Nou, misschien kan Trump er ook een plan van maken. Maar die is toch zo lekker bezig met die plannen maken. Nou goed, David Byrne en de bassist van uh, Talking Heads was vandaag jarig. Tina uh, Weymouth. Ja, ik zie dat David Byrne van, uh, 73 is. Hoe oud werd zij? 75. 75. Oh, nog een stuk ouder. 1950. Ja goed, ik ben nog David Byrne hier ooit in Amsterdam is geweest... en zich geïnspireerd was door al die fietsen die hier rondreden. En die had zo gezegd, hey, ik ga fietsenstallingen maken. Dus toen heeft hij fietsenhokjes ontworpen. Oh. Dat heeft hij ooit gedaan. Ik ben altijd wel nieuwsgierig dat David Byrne nou nog een beetje muziek maakt. Even luisteren. Ja, ja. Nou goed, allerlei teksten erin ook weer over Amerika. Dat hij daar zo blij mee is en dat Trump zo lekker bezig is. Dat is natuurlijk David Byrne wel bekend om dat te doen eigenlijk. Goed, het is een plaat die heet T-shirt. Plaat van volgens mij uh, een jaar geleden of zo, denk ik. Nog niet eens zo lang geleden. Die plaat heet T-shirt? Ja, T-shirt. Oh. ja. Sick. En op die nee. T-shirt verschijnt allerlei teksten. Oh, grappig. Over de maatschappij. Nou goed, we lezen nog allerlei dingen in de krant onder andere. Wat leest er nog meer? Ja, er is een Mercedes rijden. Die is afgelopen woensdag voor de 21ste keer in zeven jaar. door de politie betrapt op het rijden zonder rij Bewijs. Ze kwamen met hem op het spoor toen hij een stopteken negeerde. en ondertussen allerlei verkeersovertredingen maakte. <laughs> allerlei hè? Dus uh, negeren van het stopteken leidde tot een wilde achtervolging. snelheden tot ver boven de 200 km per uur werden gehaald. Zo. En uh, uiteindelijk uh, hij nam hij de laatste af, uh, uh, afritte bij Roosdal West. en toen knalde hij dus tegen een boom langs de weg. Toen was het klaar. Van de auto was er maar weinig over. Het voertuig is in beslag genomen. Naar je. Speelkwartier over. Je kon er toch niet meer mee rijden. Dus, nou ja. Nee, je uh, alles eruit gehaald wat erin is. Dat is echt een goede wagen, hoor. 21 De 21ste keer, hè, gewoon. Oh, ja, ja, ja zeker. Nou, nou, als er echt een, getest, een wagen getest moet worden... dan, dan denk je, nou, ik, geef maar een hemel mee, gewoon. Oh, nou, deze die heeft hij al gehad. Maar het kan ook zijn niet niet dat de rijbewijs gewoon uh, ingetrokken is. En dat hij daardoor uh, zonder rijbewijs gepakt wordt. Ja. Maar ja, dan, uh, hoe, ben je, nou, hoe dom ben je? Gewoon dat je dan zo. Uh, ja, je moet gewoon zorgen dat het niet opvalt. Ik ben dan nooit gecontroleerd in het verkeer. Nee, zeker niet. Nee. nee. En als ze dat doen, dan, dan, dan poeh, heb je hem open. Als ze het toch over boetes hebben, want deze man heeft nog een bizarre boete aan zijn broek gekregen. Gisteren kwam er toch wel het nieuws dat de, de hoge verkeersboete blijven onnodig hoog. En uh, ja, het is, uh, het is niet in verhouding meer. Echt, uh, sommige boetes zijn hoger dan als, zeg maar, als je iemand geweld aan doet. Dus daar moeten ze echt wel iets aan doen. Alleen, ja, ze hebben al verteld dat de hoge boetes, uh, als ze die omlaag brengen, dan dekt het niet meer. Dan, we hebben natuurlijk ook al administratiekosten die we betalen. Ja? Maar ja, het is andersom. Die, die boete is, niet, is de administratiekosten, zeg maar al. En dan, dan nog dekt het niet. Dus eigenlijk moet hij die boete, eigenlijk om het allemaal nog sluiten te krijgen in de begroting, dat hele politie, brandweer en ziekenautoapparaat, dan moet hij boete nog meer omhoog. Nog meer? Ja, dan moeten ze er ook gewoon uh, zeggen bedankt voor uw bijdrage aan uh, onze maatschappij of zoiets. Dus uh, die, als je die boetes hoort, vijf, 600 euro voor iets, dat je denkt, wat heb ik gedaan joh? Oh. Ik heb ergens met mobiel in mijn handje gezeten. Ja, ja. Nou, ik, ik weet nog wel, ik was op zoek naar een of andere. Met de Google Maps. Ja, dat mag niet. Daar moet je stilstaan doen. Dus ja, ik had ook bijna een boete aan mijn broek. Omdat ik uh, mijn mobiel in mijn handen had. Omdat ik. Uh, ik had een podcast geluisterd. Ik druk hem aan en ik hou hem nog in mijn hand. En ik fiets zo. Werd ik aangehouden door de politie. En de politie zegt: Ja, meneer, uh, u heeft een mobiel in uw handen. Oh, ja, dat mag niet. Ja, maar ik was niet iets aan het doen of zo. Nee, u had hem in uw handen. Er is uiteindelijk alles genoteerd. 170 euro werd dat. Dus uh, ik Was zeg ja. Nou, uh, ik zeg ja. Nou ja. Nou ja. Ik, ik ben, ja, ben een beetje verbaasd. Zeg nou, uh, Goedenavond, heren. En ik rij vrij abrupt gewoon weg. Er zat al informatie, al dus dingen. Nou. een mooie avond zeg ik nog. En even voor later kom ik ze weer tegen. <laughs> en ja. Ik weet niet hoe het komt. Toen zei ze: Meneer. Ja, wij schrokken ook een beetje van de hoogte van de boete. Uh, wij willen voor deze keer willen we eigenlijk kwijt En dan. Nou, alleen voor een waarschuwing. Ik zeg nou. Heren, u maakt mij na middagavond uh, weer helemaal goed. Wilt u een biertje? <laughs> komt u even. Dus daar was ik wel, uh, wel blij mee. Maar oh, 170 oh, ja. euro. Omdat je hem alleen in je handen hebt, ben je niet eens actief. Hè? Nee, dus kijk uit. Ja. Ja, maar goed, het schijnt wel door onderzoek dat Nederlanders sowieso... Uh, echt heel veel uh, regels aan de laars lappen. Dus misschien is het ook wel weer een beetje nodig. Ja, maar het is ook met oversteken. Als er gewoon geen verkeer is. Nou, waarom, waar, je kan er gewoon oversteken? Dan ja. komt niemand aan. Ja, het is ooit bedacht omdat het gevaarlijk was... En om je te helpen. Ja. En nu kan je. Ik denk, nou ja, nee, ik let zelf gewoon even op, midden in de nacht. Hè. Hey, ja. Ik ga over hoor. Kom, zeg. Ik heb, je, ik heb het licht niet nodig. Ik zie het zelf. Maar dat mag niet. Nee, nee, nee, nee, ja, nee totdat nee. ze inderdaad met gezichtsherkenning gaan werken, hè, dan ben je echt een saak. Jij ja, is van China. En dan ja, ver, maar dat, ja, ja, Toen wij naar Engeland gingen, toen moest ze een, een, een, een, een. bewijs om erin te gingen, visum, ja. maar ondertussen werd je ook gescand, ik zeg al tegen Ben volgens mij, ze hebben nu ons gezicht nu gescand, ja, ja. dus overal waar wij lopen in Engeland weten ze dat wij het zijn, als ze ja, willen scannen. Kun kan je nog een naheffing krijgen, van, u bent daarna toch een paar keer door het rood gelopen? Ja, ja. ja, dat allemaal, ja, het is of, allemaal. Of ze kunnen dus dan ook op plaatsen waar veel wild geplast wordt, ja. kunnen ze dus ook zo'n camera neerzetten. Ja, ja dan, dus, overal, overal. Ja, kijk maar naar Minority Report hè, van uh, Tom Cruise. Daar zie je al zo'n voorbeeld dat je bij reclame zelf voorbij loopt... en dat ze een aanbieding doen. Ja, ja. Meneer Toebak uh, heeft echt een geweldige aanbieding te pakken hier. En dan doen uh, ze iets van het product. Hebben ze nog gelezen van wat, wat ik allemaal koop uh, bij de supermarkt. Goed, nou, is maar op bos. Leuk. We doen even een moment voor rust in de show. Ach, waarom ook niet? Love, cats. Love and money. Het belangrijkste in het leven. Oh Ja, mooi. Dit is Love Cat. En het heet Let's Make a Movie. Love and Money. Hier in de morgen bij Toepakkleven. Loopt tegen het einde van het radioprogramma. Kijken we nog even wat er uh, allemaal te melden is. Nou, ik, ik zie jij uh, naar appartementjes te kijken hier. zo. Ja, nee, ik ga nou? even te kijken naar de huur van panden. Ja, ja nee. Uh, wat heb ik nog? De wachtwoorden heb ik gehad. Ja, ja zeker. Maar, maar uh, het schijnt dus ook dat taxis voor veel beter wel een handige manier zijn... om snel van A naar B te komen. Maar het schijnt dus wel dat de hygiëne in die vervoersmiddelen... die blijkt het echt structureel echt vies te zijn. Okay. Dus dan wordt je echt wel aangeraden. Zeker, er schijnt weer uh, griep en alles te heersen. Maar uh, probeer ook, als je in een taxi gaat... Van, ga niet overal aanzitten. Nee? En als je ge, ge, gegaan bent, was daarna gewoon even je handen even goed. Ach, dan nou, moet ik alweer ge... mijn handen wassen. Het is weer een beetje corona-like. Laat een raampje open voor extra ventilatie. Ja. En uh, raak je gezicht zo min mogelijk aan tijdens een vlak na de rit. Want het schijnt dus echt dat de, de, de knoppen voor de deur, de, de deurknop zelf en de stoelen en alles. Het is allemaal gewoon... Ja, het is toch vrij logisch ook? die taxi's, waar je denkt, oh, nou vanavond weer hoor. Ja, ja je moet echt na af en toe even met zo'n doekje even alles afnemen. Maar doet hij dat, doet dat wel? Nee, ja, dat hij ook niet. Nee. Nee, het is gewoon openbare ruimte. En open raam, openbare ruimte staan is ook niet elke keer alle dingen, deurknopjes los schoon te maken. Je moet gewoon, ja, als je thuis komt, was je je hebt handen. Eigenlijk moet je een, fonte doen eigenlijk, een fonteintje, hè? zeg maar, voor je huis hebben. Dat je zegt, ik wil schoon mijn huis in. Ja, dus, of een flesje gel uh, binnenzetten. Als je binnenkomt, gelijk je handen ontsmetten met Nee, ik gel. wil echt de deurknop moet al schoon blijven, gewoon, zeg ik altijd. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Ja, ja, nee, ja. ik heb af en toe zo'n een, uh, een opwelling, Dan denk ik, pak ik in het doekje ga ik echt vanaf mijn auto. Alles wat je met handen aan kan, loop ik zo het huis in en Eén keer in het jaar hoor, dus maak je, ik kiest echt een dwangneureus voor dit. Maar dan denk ik, ik ga alles schoonmaken. Ik heb nou, een dwangneus. ieder jaar zet ik de kerstboom op. Ja, ja jij schudt hem gewoon uit, Wel, als zit er al in. Ja. Nou goed, dit was Toebal Leef op de radio. Ja. van de toestel wel aan had staan. is volgende week weer. Tot volgende week. Dat gaat ook maar door en alles is iedere keer weer hetzelfde. We beginnen het elke single na te spreken in het. Goed, Template Frap. Nieuwe single, hier bij Toebal Leef. En dat heet...